Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet maakt zich zorgen over de coronadrukte in de ziekenhuizen. Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis belandt is veel sneller toegenomen dan verwacht. Al is het ingewikkeld om te zeggen of er nu extra maatregelen nodig zijn, zegt de missionair minister De Jonge. Dat het met name uh, niet gevaccineerde mensen zijn die in de zorg worden opgenomen... Dat het met name niet gevaccineerde mensen zijn die het grootste risico lopen om zelf besmet te raken en om anderen te besmetten. En dat maakt dat de maatregelen zoals je die uh, zou moeten nemen ja, ook wel recht moeten doen uh, aan die situatie, aan die analyse. Het kabinet wil begin november naar de coronamaatregelen kijken. Dan is er weer een persconferentie. Maar volgens sommige artsen is dat te laat. Het lijkt erop dat er opnieuw een grote storing is bij Vodafone. Op de website Alle Storingen geven veel mensen aan dat er sinds kwart over één problemen zijn. Het is al de derde storing bij Vodafone deze maand. De politie denkt dat een man uit Raamsdonk sfeer in Brabant afgelopen weekend expres een man in Oosterhout heeft aangereden. Het slachtoffer overleed ter plekke. De bestuurder ging rennend vandoor en meldde zich later op het politiebureau. De twee waren bekenden van elkaar. De Belangenclub van Schoonmakers is boos, want steeds meer schoonmakers moeten voor ze aan het werk gaan hun corona QR-code laten zien. En dat mag helemaal niet, zegt de Belangenclub bij BNR. Ja, wij, wij merken in de praktijk dat opdrachtgevers uh, vragen, uh, wij die eigenlijk voor hun eigen bedrijf hebben geregeld uh, of uh, vanwege de wetgeving moeten uh, vragen om een corona-pas aan bijvoorbeeld bezoekers, uh, dat zij die lijn ook doortrekken naar de toeleveranciers. Waaronder schoonmaken, loodgieten, de bouwvakken, et die in het pand moeten zijn. Het gebeurt bijvoorbeeld als schoonmakers aan de slag willen. in een theater, hotel of restaurant. waar je als bezoeker dus wel een QR-code moet laten zien. Andere belangenclubs vinden het een grijs gebied. en willen dat het kabinet er duidelijk over is. Het weer volop herfst. Het waait en het regent. Vanavond is er langs de kust ook kans op een klap onweer. Morgen opnieuw regen, maar in het westen ook soms zon. Het waait wat minder hard en het wordt 13 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Naarden 7 kilometer met ongeveer een kwartier vertraging. En verderop tot aan Muiden langzaam rijden over 7 kilometer met een klein half uur op onthoud. Dat komt door een auto met pech, twee rijstroken zijn er dicht. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Breuken en Amsterdam Zuidoost een kwartier. Op de A6 van Lelystad naar Muiden tussen Almerepoort en Knopend Muidenberg 10 minuten op onthoudt.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 Lekker uh, om uh, deze uitzending te beginnen met deze Living in the Box, hoor je. Inderdaad een uh, mooie single uit de jaren 80. Het is uh, even na twee uur, we zijn er weer, Tolweg 10A. En uh, de beste meneer Albert-Jan Vos uh, zit weer tegenover mij. Goedemiddag Albert-Jan en hallo luisteraars, heb je de week overleefd? Ja, ik moet zeggen, uh, voor zandvoortse begrippen in het algemeen, was het een rustige week. Ja, hè? Ja, er, er gebeurde niet veel. Ja, harde Beetje wind. saai. Beetje saai, harde wind. Natuurlijk wel veel regen. Dus onze ramen zijn weer schoon. Dat uh, is ideaal als je hier woont. Nou, niet alle ramen. Ik zag uh, vanmorgen bij uh, het slaapkamerraam uh, van mij... dat er uh, best wel wat zand op zat eigenlijk. Ja, dus... dan kwam de wind uit de verkeerde hoek waarschijnlijk. Goed, goedemiddag luisteraars, kijkers. Uh, Rob, ja, we gaan er weer tegenaan. Drie uur lang Zandvoort op zaterdag. We hebben weer een overvol programma uh, voor u uh, vandaag. En... Uh, ik zou zeggen, wat gaan we allemaal doen? Nou, allereerst natuurlijk even de vaste items. Zoals er zijn de evenementenagenda om half vier. De wildmaand loopt op zijn einde, maar is nog niet afgelopen. Dus er zijn nog wat evenementen die met Ghost Wild in Zandvoort te maken hebben. Half drie hebben we natuurlijk het weerbericht. Blijft het zo, wordt het beter? Of wordt het uh, ja, nog slechter? U hoort allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week. Kan je nog herinneren dat we Fenna uh, een, uh, een aantal weken achter elkaar in de schijnwerpers hadden gezet? Ja, en dat ging toch uh, goed? Ja, of niet? Die, die was gereserveerd, maar ze is weer terug. Hmm. Uh, ze zit nu samen met Fanta. Dus uh, wij vandaag in. Uh, dus Fenna is weer terug en uh, Fanta hebben we vanmiddag uh, als dier van de week. Is dat uh, van, uh, van het drankje Fanta? Nee, nou ja, zou je, ja zeg, maar als je de foto's ziet, dan, uh, dan, dan heb je geen associaties met dat drankje. Goed, het gedicht van de dag blijft even een verrassing. Ik ben even het archief gedoken en uh, Rob mag daar een uit uitkiezen. Uh, dus wat, wat het gedicht van de dag wordt om kwart voor vijf, dat blijft een, een verrassing. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, er wordt uh, gevoetbald. Ja, we gaan weer voetballen. Na een goed begin en uh, toch uh, een drietal wedstrijden op rij uh, verloren te hebben... treedt SP Zandvoort vandaag uit tegen Edo HFC. En daar is voor ons aanwezig Jan van der Leeden. En die zal daar om een tien over een half drie voor het eerst... Verslag van doen. Wat we ook herhalen, of wat we herhalen is het interview dankzij Henk Keur trouwens, dat ook even vermeld hebbende. Het interview wat vanmorgen door Gert van Kuiken werd gehouden van tijdens Goedemorgen Zandvoort. Met even kijken, we hadden we ook alweer? De Ton van Veen? Ja, Ton van Veen. En dat is de voorzitter van het hoteloverleg. Over de nieuwe verkeersplannen. Uh, gezien de lengte van het interview hebben we het in twee geprikt. Deel 1 in het eerste uur en deel 2 in het begin van het tweede uur. Maar nogmaals, Henkeur Keur, hartelijk dank voor het ter beschikking stellen van een en ander. Goed, uh, Pit Report, kwart over vier. Ja, geen kwalificatieuitslag, uh, helemaal niks. Nachts, maar We kijken even terug naar uh, de twee vrije trainingen die uh, gisteravond zijn verreden. En uh, daar was natuurlijk wel even het nodige om over te melden. Ja, die tweede had jij natuurlijk uh, niet live gekeken... maar die was uh, spectaculair, uh, kan ik zeggen. Ja, nee, ik heb die vanmorgen even in alle rust in de herhaling uh, gekeken. Nou, heel kort gaat het over de aanvaring tussen, uh, tussen Max en uh, Louis. Ja, toch even heel gezellig. Uh, goed, tijdens uh, Pit Report kijken we terug naar die twee vrije trainingen... en uh, wat het vervolg van het programma is... en natuurlijk ook wat de tijden daarvan zijn. Want het, is allemaal, het worden allemaal latertjes... Uh, verder natuurlijk in het tweede uur nog meer Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En voordat we met uh, plaat nummer twee uh, van uh, vanmiddag beginnen... nog even dank aan Mario Zandvoort. Hij zat er zojuist met Zandvoort uit Zandvoort. Leuk programma met uh, uiteraard allemaal oud-Hollandse hits. Je hoort hem elke zaterdagmiddag tussen één en twee uur. Drie uur lang Zandvoort op zaterdag. ...te volgen via www.zfm-live.nl. Zfm-live.nl, kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Ik heb weer heel veel platen meegenomen, ook leuke platen. Oude singles, nieuwe singles, heel veel groepen zijn weer terug. Zelfs Ava heeft weer een nieuw hit. Nou, je gaat het vanmiddag allemaal horen. Is this really what I saw about? You gonna do what you gonna feel? Lekker gauwe houden op de zaterdagmiddag. jorden de Zé Vie. Dat was de single uit de jaren 80 van Robbie Neville. En dit is heel erg nieuw. En lekker Swedish House Mafia is hier. zeker een hit worden de nieuwe single van uh, ja de weekend want die doet ook mee en Swedish House uh, Mafia en uh, Mad to a flame je hoort hem hier als eerste bij uh, CFM uh, op de zaterdagmiddag het is kwart over twee geweest je zei het al rustig weekje, Albert Albert-Jan? behalve op de zeeweg want, wat wat gebeurde daar eerst nou? nou, even terug naar afgelopen maandag een auto is maandagavond zwaar beschadigd geraakt door een aanrijding met een hert op de zeeweg de inzittenden bleven ongedeerd het dier raakte zwaar gewond Rond half acht die avond reed de bestuurder met inzittenden richting Haarlem... toen het dier plotseling de weg overstak. De bestuurder wist het hert niet meer te ontwijken... met een harde botsing tot gevolg. De auto raakte zwaar beschadigd. Deze moest zelf worden opgehaald door een berger. Maar de inzittenden raakten niet gewond... in tegenstelling tot het hert dat zwaar gewond in de berm terecht was gekomen. Een faunabeheerder is ter plaats gekomen om het dier uit zijn lijden te verlossen. Het overige verkeer ondervond enige hinder van de afhandeling van het ongeluk. En voor zelfs een tweede keer in deze week tijd was er een hert overleden na een botsing met een auto op de zeeweg in Overveen. Gisteravond, dus vrijdagavond rond half elf s'avonds, werd het dier aangereden. De auto raakte flink beschadigd door de botsing. En zonder verwondingen uh, bleven de inzittenden achter. Maar behoorlijk geschrokken brachten de inzittende auto er wat goed van af, stond vanmorgen in het Haarlems Dagblad. Het hert overleefde de aanrijding niet en overleed ter plekke. Door de klap lagen uh, er auto-onderdelen op de zeeweg. Deze moesten door de politie worden opgeruimd... waardoor de weg richting het strand enige tijd was afgesloten. Het overleden hert is door faunabeheer opgehaald. Het is dus de tweede keer deze week dat er een hert werd aangereden op de zeeweg. Ook maandag, zoals gezegd, botste een auto op een overstekend hoefdier. Ook die werd afgemaakt uh, door faunabeheer. Een olievat met daarin brandbaar materiaal... heeft op 20 oktober in de vroege ochtend in brand gestaan... op het strand van Bloemendaal aan Zee. De brandweer ging met zeker zes brandweerwagens op de brand... bij strandpaviljoen Bloemingdale af. In eerste instantie ging de brandweer af... op een melding van brand in een horecagelegenheid. En al snel, uh, zeven, uh, al snel na zevenen bleek dat uh, het ging om een staande olievat. Dat dient der decoratie. Er zat brandbaar materiaal in en de vonken vlogen door de harde wind alle kanten op. De brandweer heeft het vuur gedoofd door zand in het olifant te scheppen. Wie of wat de brand heeft veroorzaakt is onbekend. Drie van de zes opgeroepen brandweerwagens konden voortijdig terug naar de kazerne. Een gift van 2000 euro was bestemd voor Liam. Maar omdat het baby zijn miljoenen kostende behandeling tegen SMA 2 inmiddels heeft gehad is het bedrag geschonken aan het recreatieteam van Huis in de Duinen. Die gaan er nu leuke dingen mee doen voor bewoners van het verzorgingstehuis. Bedrijven kunnen nog tot 27 oktober worden genomineerd... voor de verkiezing van de ondernemer van het jaar 2021. De jury zal dan op 1 november bekendmaken... welke ondernemers op de definitieve kandidatenlijst komen voor de eindronde. Hier kan dan weer twee weken lang op gestemd worden. Er zijn deze keer geen aparte... Categorieën en alle ondernemers maken kans om te winnen door zowel de beoordeling van de vakjury als door de publieksstemmen. Op 19 november, zet u dat vast in de agenda, de dag van de ondernemer zal de winnaar worden bekendgemaakt. Dankjewel Albert-Jan, dat was het nieuws in het kort. Heb je het even gemist of wil je het nog een keer nalezen? Uiteraard kan je dat doen op onze eigen CFM-app. En die kan je gratis downloaden in onder meer de Playstore. Zoek even onder ZFM Zandvoort en download hem. En dan kan je ook meteen luisteren naar uh, je eigen lokale radio CFM. We zijn er al 31 jaar uh, hier in Zandvoort van de week. Wat een weer hadden we trouwens, uh, Albert-Jan. Nou, He, storm en regen. De zomer is uh, toch echt uh, voorbij. En over uh, storm en regen gesproken... Volgens mij hadden we niet al te veel schade in Zandvoort. En dat is wel eens anders geweest met de, met de grote hoosbuien zoals we die van de week hadden. Dus dat is goed nieuws, maar inderdaad, punt uit voor de zomer. Dusty heeft er een mooie plaat over gemaakt. The night runs away with the day. that was green is now hay Het is echt voorbij nu, hè? de zomer. De summer is over, de dusty Springfield. Zo dadelijk uh, over het, uh, de zomer gesproken. Inderdaad, de herfst zitten we nou in. En het weer, uh, ja, daar merk je het uh, wel degelijk aan. Dat weer krijg je na deze van Treintje Oosterhuis. Vliegt met me mee. Het is wat jij erin ziet Inderdaad, uh, deze zingen we uit... Uh, nou, jaren geleden alweer. Treintje Oosterhuis en vlieg met me mee. De weerbericht. En uh, vlieg met me mee naar het uh, weerbericht voor de komende dagen. Kunnen we nog gaan barbecuen buiten, Albert-Jan? Ja, of uh, ja. zit dat er ah, niet ah, meer in? Alles kan, maar. Ja, <laughs> ja oké. <okay. laughs> Goed. Uh, lokaal uh, komen uh, er mistbanken voor. Verder is het vooral in het zuiden en zuidoosten vandaag flink zonnig. Vanaf de Noordzee drijven meer wolkenvelden over het noorden en het westen. Heel lokaal kan er zelfs een buitje vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur stijgt naar circa 12 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook morgen is het rustig, flink zonnig en droog. Met 12 tot 14 graden is het ook een fractie warmer. Maandag neemt de bewolking weer toe en vanuit het westen volgen enkele buien. De zuidwestenwind neemt weer iets in kracht toe en dat wordt 13 tot 15 graden. Dinsdag schijnt de zon geregeld en er zijn ook wolken en hier en daar valt zelfs een bui. Met 14 of 15 graden is de temperatuur heel normaal voor de tijd van het jaar. En de rest van de week is het licht wisselvallig herfstweer met vooral op woensdag nog enkele buien. Donderdag en vrijdag lijken geheel droog te verlopen en het wordt 15 tot 17 graden... en daarmee verlopen de slotdagen van oktober zachter dan gebruikelijk. Pas in het weekend neemt de kans op regen weer toe. En hoe ziet het er speciaal voor Zandvoort dit weekend uit... Het is op deze zaterdag overwegend bewolkt. Het blijft droog, al is een lokale bui eh, niet helemaal uitgesloten. De wind draait van zuid naar zuidwest en neemt toe in, naar matig. De temperatuur stijgt naar 13 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en is het droog in Zandvoort. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen belooft een fraaie herfdag te worden met veel zon. Het is droog en er waait een matige zuidenwind. De temperatuur komt in de middag weer op 13 graden uit... Dus een prachtige dag om morgen naar Zandvoort te gaan... of als je er al bent een strandwandeling te gaan maken... en het is heerlijk te gaan uitwaaien op deze prachtige mooie zomerse... nou ja, zomerse prachtige dag uh, voor deze herfstperiode. Want daar hebben we het nu over, hè? Ja, zeker. De wildmaand. De, de wildmaand nog. Lekker frisse neus halen en daarna heerlijk op het strand. Dan wel in het dorp heerlijk na nou, genieten van een prachtige strandwandeling. Dankjewel Albertjan, het weer uh, voor de komende dagen ziet er dus best wel redelijk uit. Dat was het weer. Zie het zo, dat hebben we weer uh, achter de rug, het weer voor de komende dagen. En uh, ja, het valt eigenlijk best wel mee, hè. mooie, mooie herfst weer uh, hebben we de komende dagen hier in Zandvoort. Nu weer, weer meer muziek, zo, uh, waaronder deze Dance Classic. Brothers Janssen en Stam. Zo, so, even de dansschoenen aangetrokken met de uh, Brothers Johnson en Stamp. En van die dansschoentjes gaan we weer naar Haarlem toe en hebben we het over uh, voetbal... Want vandaag speelt SV Zandvoort tegen Edo uit Haarlem. Daar ter plekke is Jan van der Leden en we gaan schakelen met Jan. Goedemiddag Jan. Goedemiddag Rob. Zo, wat een week hebben we weer gehad hè? Ja, dat kan je wel zeggen. Jan. Ja, en we hebben we het niet alleen over het weer. Want we moeten het toch even aankaarten. Het was niet zo best van de week. Nee, nou niet best. Maar vergeet niet dat we heel veel blessures hebben. En dat merken we nu ook. We zijn... Er zijn Nigel Kostimische, Nigel Berg, Rico is geschorst. Dani gebaseerd, Philip gebaseerd, Dylan gebaseerd, Koen gebaseerd, Novel gebaseerd. Dus Dat heb ik een but, had ik er ook nog bij staan. Die doet nu wel mee. Die had ik nog wel staan bij staan met een vraagteken. Maar die speelt met een behoorlijk uh, gevoelige kuit. Dus of die het helemaal vol gaat houden. We hebben wel uh, Paul van Noord uit de derde erbij kunnen halen. En Jeffrey Samson is terug. Dat is wel een verrassing. Okay. Is, uh, in, in de coronatijd is hij, uh, toen wij uh, eigenlijk bij, op punt stonden kampioen te worden, is hij, uh, mochten we niet meer voetballen op een gegeven moment. Toen is hij weggegaan, hij is naar de uh, AFC teruggegaan. Hij werd daar uh, assistent -trainer. Daar is hij door zijn werk mee, je moet stoppen. Nou, hij voetbalde niet, dus we konden hem. Uh, gisteren hebben ze het voor elkaar gekregen om bij de KVB om hem over te schrijven. Dus hij staat nu gelijk aan de basis. Maar of je tegen me vol Hij heeft ook uh, gewoon een jaar niet meer gevoetbald. Dus, uh, maar hij is wel van een goede klas hoor. Dus... Je, jeetje, ja. Maar uh, inderdaad, van, uh, je moet wat als je zoveel uh, geblesseerden hebt, uh, Jan. Maar in ieder geval ja. een mooie oplossing dat hij erbij uh, is uh, gekomen. Zo op uh, korte termijn. Dat het toch gelukt is. En meteen ja. uh, meespeelt vandaag uh, tegen Edo. En dat, ja. Kijk, je, het elfte wat er nu staat... 1-0 Vredo. Uitgespeeld, uitgespeelde kansen ingeklopt. Oh, Jeetje. Ja. Maar in principe staat Jeffrey achterin. Een beetje om de rust te bewaren. Met de jonge jongens die uh, voor en naast hem staan. Maar, maar dit was een uitbraak die je uh, verkeerd beoordeeld werd door de, de jonge verdedigers. Dat is jammer. Oké, okay, nou ja, voor, even, even Jan, voor de, voor de luisteraars, we zijn begonnen over van de week... het over de, de bekerwedstrijd die gespeeld is tegen Olympia. Dat werd uh, uiteindelijk uh, 0 tegen 6, maar vandaag uh, gaan we er gewoon weer tegen aan. En uh, ja, ondanks dat we, dat we begonnen zijn met, uh, met een uh, doelpunt uh, tegen... moeten we toch wat uh, kunnen doen vandaag, Daniel Haarlem. Ja, ik ben er wel van overtuigd. Het, het elftal zit gewoon goed in elkaar, hoor, op dit moment. Je hebt uh, Jesse nog erbij in je spits... Ik heb Salim nog in de spits. De but loopt er nu. Ja, Roxy loopt erin. Ja. Het moet gewoon goed kunnen gaan. Oké, okay, nou ja, in ieder geval. Ja, maar maar... ja dat doelpunt, uh, dat doelpunt uh, wat er net, uh, net gevallen is, uh, zeg maar. Uh, tegen SV uh, Zandvoort. Uh, ja, is dat uh, ontstaan door, uh, door slordigheid? Of uh, was het echt gewoon een uh, hele goede actie van uh, Edo? Ah, het was een uh, redelijk uitgespeelde, uitgespeelde bal. Dus. Uh, Misschien minder goed verdedigd, maar als er meer ervaren verdedigd had, had het misschien beter geweest. Maar dat is niet zo. En uh, Edo is ook een vrij jonge ploeg. Die spelen ook met een volgens mij hoofdzakelijk tweede garnituur, net als wij. Zij hebben tot nu toe nog niet één punt gehaald, en wij hebben er drie. Dus het is wederom een zes punten wedstrijd. Oké, okay, nou dan gaan we er gewoon tegenaan. Jan, jij gaat er vandaag uh, voor ons uh, volgen. En uiteraard komen we straks uh, weer bij je terug... voor het vervolg van uh, deze wedstrijd. Dank je wel voor uh, dit moment. Jan van der Leden, daar uh, vanuit Haarlem. And never gonna give you up. We gaan uh, terug naar uh, vanmorgen. De uitzending van Goedemorgen, Sanford. Uh, Albert-Jan? Ja, want daarin uh, sprak uh, uh, presentator Gert van Kuik met Ton van Veen. En uh, dat is de voorzitter van het hoteloverleg. En die gingen met elkaar in gesprek over de nieuwe verkeersplannen. Gezien de lengte van het interview hebben we het, uh, heeft Henkur Keur, uh, Henk Keur heeft het op voor ons opgenomen. Nog waarvoor hartelijk dank. Jij hebt het in tweeën geknipt. En nu krijgen we in de, uh, deel 1 in het eerste uur... En twee uur zullen we deel 2 uitzenden, uit want dat gaat nog weer iets verder. Maar goed, we gaan nu luisteren naar deel 1 van het interview... van onze collega Gert van Kuik met Tom van Veen. Tom, hang je al aan de lijn? Zeker, goedemorgen heren. Heb je het allemaal gehoord? Ik heb het allemaal gehoord. Hartstikke leuk. Nou, je, mocht je Ben tegenkomen, feliciteren. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Ben van harte gefeliciteerd. hier <laughs> bij alvast. <laughs> uh, Tom, we hebben al even met elkaar gesproken. Uh, ja. Jullie hebben namens de ondernemersbelangen Zandvoort waaraan, nou ik weet niet hoeveel clubs zijn verbonden, maar het waren er heel wat. Acht. Acht clubs? Acht, uh, acht clubs. Van het strand tot de horeca, tot Iedereen. de retail, tot de hotellerie. Ja. Uh, nou, eigenlijk, uh, ja, het okay, gros van ondernemers Zandvoort uh, werkt uh, steeds beter samen met het ondernemersbelangen Zandvoort. Onder ja. de financiële leiding van Dekke Huls dus, ja. uh. Nou, dat is wat ik wel net het, zeggen. Het, sorry? <laughs> ja, ik, ik wilde mijn inleiding nog even afmaken.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 Heel Mensen goed. die die hele brief willen lezen, die kunnen gewoon naar de gemeente Zandvoortbestuur. Laatste informatie. Ja. En die brief komt dinsdagavond in de commissievergadering. Hè? Ja. ja. Nou, dan ben ik bij met uh, het introduceren van Tom van der Vree voor de administratie af. Ja, Wat mij opviel in die uh, toch vierkantjes lange brief, uh, was dat een positieve instemming was. Ik lees ook hele negatieve berichten op. Uh,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 Ja, überhaupt zou ik hem wat breder willen trekken in, dit, in het teken van, uh, uh, uh, van mobiliteit. Uh, ik denk dat je, uh, uh, we, we kijken nu vanuit de, het parkeerplan heel erg naar uh, wat... Uh, wat kunnen we doen met de auto's die hier naartoe komen? Maar ik denk dat je ook daarnaast moet gaan kijken hoe kunnen we nou, als die auto's hier zijn, zorgen dat ze op goede manier op Peder Zuid komen. Maar misschien ook wel. Hoe kunnen we nou mensen aanmoedigen om misschien niet met die auto te komen en gebruik te maken van ons mooie station? Nou, even eerste te beginnen, Peder Zuid. Het ligt op een afstand van...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 Wat, komt er een bordje uh, nu, staan? Nu, nu? Nu niet, maar we hebben er nu een slagboom staan. Je hebt een aantal ja? parkeerplaatsen. Uh, en, en daar zijn veel verschillende aanbieders, volgens mij, okay. van software die dat, die dat zo zouden kunnen implementeren. Ja. Ja, dat, dat, um, ja, En dan heb je een aantal parkeerplaatsen. Uh, dat kan ook kenteken. Dat zien we nu al in, in de veel grote parkeergarages. Uh, als je dan van tevoren je kenteken doorgeeft, uh, dan uh, uh, kun je erin met, met een scansoftware. Uh, dat noem ik even wat, ik moet ook eerlijk zeggen nee, dat okay. ik dat nog niet heb, heb uitgezocht, maar het lijkt me niet zo ingewikkeld. Maar er moet wel iemand zijn dan? Zoals nee, dat het vroeger was. kan volledig goud. Maar als je in Haarlem ga naar, uh, naar een raakt, kun je zo inrijden. Er staat op je kaartje, het kaartje wat je eruit haalt, staat je kenteken. Uh,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 Dat vind ik een goede suggestie. Uh, nee. Maar hebben we ons gedachten er nog niet over laten gaan? Ik weet wel dat je dan twee maanden per jaar. eigenlijk alleen in het hoogste, Dan heb je iemand nodig die uh, daar uh, de parkeerders begeleidt? Dat ze ja. fatsoenlijk parkeer, dat deed de Bruin zo vroeg ook altijd. Dat was toch ja. zeg maar wel een toegevoegde waarde. Maar goed, er ja. valt ook nog oké. beter. Ja, oké. Okay, nou, dat was uh, inderdaad uh, het uh, interview deel 1 in ieder geval van uh, vanmorgen... met uh, Ton van Veen, uh, albert -Jan. En uh, ja, hoe gaan we nou uh, dat, uh, dat parkeren oplossen? Blijf gewoon een uh, struikelblok, om het uh, zo maar even te zeggen. Ja, nee, dat is ook wel interessant deel, naar deel 2. Want dan kijken ze nog even hoe het, het was georganiseerd... tijdens uh, de Duitse Grand Prix... Ik denk dat je geen parkeer, bedoel, je parkeermogelijkheden uh, zo ver uitbreiden voor hoteljeest. Ik zou een fietsenrekker er neer gaan zetten. Alternatieve manieren om naar, naar Zandvoort te komen. Pak de trein of kom met de fiets. Zoiets. Ja, dat is inderdaad uh, een beter idee, denk de fietsenrekken. ik. Dus, uh, en dan tijdelijk en dan kan je ze na het seizoen weer weghalen. Ja, net als uh, de Dutch GP inderdaad, ja, uh, wat je zegt. Maar daar komen ze straks nog op terug, geloof ik. Oké, okay, gaan we doen twee. in uh, deel 2. Uh, ook deel 2 van uh, ons uh, programma trouwens. Ken jij trouwens de nieuwe reclame van de KPN? Nee. Dan zie je die, die twee katten zie je, uh, helemaal dansen, zeg maar. Een soort van dansen. Bewegen op een plaat. En dat is deze plaat die daarvoor gebruikt is... Een uh, lekkere Italo plaat uit uh, de jaren 80. En daarmee gaan we over naar het uh, nieuws en weer van uh, drie uur. Hier is Ryan Press in Dodge Vita. Denk maar even aan die reclame. Hij is uh, volgens mij gisteren voor het eerst uitgezonden en zal nog vaker langskomen. Twee kakkers die, uh, die lekker uh, meedoen uh, met uh, deze single. Een gouden ouwe uit de jaren 80.